Dagen en een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA krijgt volgend jaar extra geld voor onderzoek. In de begroting voor volgend jaar is bijna 14,5 miljard euro uitgetrokken voor NASA. Zo'n 300 miljoen meer dan dit jaar. Ook is het meer dan waar de organisatie zelf om had gevraagd. Het extra geld is onder andere bedoeld voor een speciale satelliet die een maan bij Jupiter moet onderzoeken en voor lange bemande ruimtereizen. In Japan stevend premier Abe af op een grote verkiezingsoverwinning bij de vervroegde verkiezingen van vandaag. Volgens polls kan Abe's regeringscoalitie opnieuw rekenen op een tweederde meerderheid in het Japanse lagerhuis. Abe schreef vorige maand plotseling verkiezingen uit omdat hij een nieuw mandaat wil voor zijn economische beleid. Daarmee probeert hij Japan uit de recessie te halen. De Turkse politie heeft meer dan twintig journalisten opgepakt. Ze werken voor media die banden hebben met de beweging van de Turkse geestelijke Gulen. Ook een voormalige politiechef is opgepakt. De arrestanten zouden lid zijn van een organisatie die een staatsgreep wil plegen. President Erdogan kondigde vrijdag aan dat hij het netwerk van verraad zou aanpakken. Gulen zou achter de operatie zitten waarbij vorig jaar mensen uit Erdogans omgeving werden gearresteerd op verdenking van corruptie. Alle commerciële scheepvaart op de Schelde naar Antwerpen en Gent is sinds het middaguur verboden. Het heeft te maken met de nationale staking in België morgen. De instantie die het scheepvaartverkeer op de Schelde reguleert denkt dat het vaarverbod tot morgenavond van kracht blijft. De Belgische vakbonden hebben de staking uitgeroepen uit onvrede over de hervormingsplannen van de regering. Het weer op veel plaatsen zon, maar lokaal is het nog grijs. Het is 5 tot 8 graden. Later vandaag raakt het geleidelijk bewolkt en trekt de zuidwestenwind aan. En vannacht gaat het een tijd lang regenen. Morgen nog een enkele bui en het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB.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 En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met me nu. Zandvoort op zondag. aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. de ziel van Wex en Building a Bridge Through Your Hearts. Het is uh, 8 over twee inderdaad. Zandvoort op zondag bij je. Uh, een hele goede zondagmiddag toegeweest namens uh, albert -Jan en namens mij, want we zitten er weer. Goedemiddag albert -Jan. Ja op, luisteraars, welkom op deze, ja, toch een beetje, een beetje schuchter zonnetje op de achtergrond. Ja, de zomer, maar hij is er is wel hè, hij is er wel. Maar we zijn er weer drie uur live luisteraars vanaf de Tolweg 10A, het Mediapark Zandvoort. Nou, we gaan eerst het belangrijkste ja, evenement eigenlijk de afgelopen 24 uur, dus vrijdag en zaterdag, was natuurlijk de actie van en Hardy voor Serious Request. En men kon plaatjes aanvragen en daarvoor geld storten voor het goede doel. Dus we gaan om kwart over twee, we hopen dat hij dan wakker is, gaan we natuurlijk Ron Brouwer bellen, want we zijn razend benieuwd wat uh, uh, het opgeleverd heeft voor het goede doel, voor Sears Request. En wat de diverse activiteiten uh, die daar tijdens die 24 uur live vinyl uh, zijn gehouden, wat die nog extra in het laadje hebben gebracht. Dus om kwart over twee gaan we bellen met Ron, hij, zei, hij is inmiddels wakker, heb ik begrepen, maar hij heeft mijn keurig een WhatsAppje gestuurd met een... ...berichtje dat hij, dat hij bereikbaar is. Dus we gaan om kwart over twee schakelen met Ron Brouwer. Zou de DJ ook al wakker zijn, denk je? De, ik Nop. weet het, ja, knop. Ja, ja, 24, 24 uur achter elkaar daar. vinyl gedraaid. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar ook daarnaast natuurlijk die vele vrijwilligers... ...die daarbij hebben bij, bij meegedragen aan het tot stand komen van dit evenement. Goed, daarover om kwart over twee veel en veel meer. Verder hebben we natuurlijk de standaard onderwerpen die u van ons gewend bent. Om half drie het weerbericht en om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Loekie. Het gedicht van de week uh, om kwart voor vijf uh, staat in het teken van schaatspret. Het zal, je, het zal u niet uh, uh, verbazen. De ijsbaan is gistermiddag om vijf uur officieel geopend. En er is weer veel schaatspret uh, op het Raadhuisplein. En vandaag is natuurlijk ook nog de kerstmarkt en de Zandvoortse rommelmarkt... En ook aan de gang vandaag. Dus allemaal activiteiten in Zandvoort vandaag. Genoeg reden om lekker naar het centrum van Zandvoort te gaan. Verder houden we voor u natuurlijk ook de eredivisie in de gaten... van de wedstrijden van die verspeeld zijn... en die vandaag op het programma staan. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk veel muziek. Zo is het. De nieuwe single van Anouk komt eraan. En die heet Places to Go. De gezelligste tijd van het jaar. Met CFM. VFM. CFM. Cfm. Cfm. Eh, Oké, okay, goed. Okay, goed. Hier, hier volgt een dienstmededeling. <laughs> ja. Nou, zodat ik we met Ron Brouwer contact opnemen. Maar eerst even wat anders dan, hè? Ja, nee, nee, wel even, Ron. Ron, je luistert nu natuurlijk. Uh, ik heb wel een 06-nummer, maar dat schijnt je zoon te zijn. En die ligt nog te slapen. Dus Oké. Okay. Mijn vraag is even, Ron, zou je even naar uh, mij willen bellen op mijn 06-nummer? Dan heb ik tenminste ook jouw 06-nummer, want dan kunnen we naar de volgende plaats jou even bellen. Dus, uh, Ron, uh, bel me even op mijn 06-nummer, als, alsjeblieft. Dan uh, ga ik jou zometeen uh, terugbellen naar de volgende plaat. Alvast bedankt. Oké, okay, bij deze de dienstmededeling van Albert Jan aan Ron Brouwer. Ja, ik ga ook even in mijn telefoon kijken of ik hem misschien heb. Oké. Okay. Als morgens vroeg, de haar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweeg. I don't Ja, voor deze plaats van uh, Hans de Boy en Thijsbinnen draaide we de serie van Vlijtsma en van Tijn. En 15 miljoen mensen, ja, toen had ik een bruggetje gemaakt, hè. Wilde ik aan uh, Ron Brouwer vragen, van, uh, waren er ook 15 miljoen mensen gisteravond bij Laura Hardy? Volgens mij was het wel enorm druk. Goedemiddag, Ron. Goedemiddag. Ja. ja het, het scheelde niet veel, dat gevoel had ik wel een beetje. 15 miljoen mensen, maar uh, het was erg gezellig. Uh, nou, het, afgezien van het feit, maar daar hoeven we niet, kunnen we lang en breed over praten. Het was een, een geweldig geslaagd evenement, hè Ron? Ja, dat dacht ik wel. Want, uh, door, door, door, uh, dankzij uh, heel veel mensen die geholpen hebben. En uh, ja, was het geweldig. Ongelooflijk. Uh, ik was, uh, uh, ik was voor, uh, gisteren om 11 uur morgens bij jou even op bezoek. Toen was het een tussenstand van 12.80. Nog niet verklappen hoeveel het is geworden uiteindelijk. Maar jullie hebben om 8 nee. uur nog een tussenstand uh, geteld. En op hoeveel zaten jullie toen? Oh Nou zeg je maar wat, dan moet ik even kijken. Wacht even. Ja. Ah. Ik heb nog Doe maar de gooi. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> uh, we hadden een strevenbedrag van 1500 euro. Ja. En we zaten om 6 uur al op 1774,70 euro. Dat schrijf ik even op, 1774,70 euro. Goed, dan is er dus de laatste uren nog een heleboel gebeurd. En dan is er een heleboel gebeurd, ja. Nou. Uh, dat mag je zeggen. Ik zou zeggen, uh, de microfoon is voor uh, jou. Ja. <laughs> nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die van allerlei acties ge georganiseerd hebben om, om het bedrag op te krikken. Uh, waar ik heel veel bewondering voor heb, is uh, voor uh, Aaltje Vink en uh, Mia Rebel. Uh, die hebben samen met Autobedrijf Zandvoort uh, een hele leuke actie opgezet om een uh, automotorkap uh, te beschilderen met allemaal uh, uh, platenhoesen. En dat, was, uh, dat is geweldig. Ik, ik dacht eerst, well, ja, wat moet ik daar nou van denken? Maar nou, als ik het zo zie, is het geweldig. Het is echt uh, super geworden. En dat zit nog ineens bij het bedrag wat we nou uh, hebben. Want die gaat naar de grote veiling van de, de officiële Sirius Request-veiling. Dus het uh, okay, bedrag komt er nog een keer bij. Wat een goed idee. We moeten we nog even afwachten. Ja, dat is helemaal top. Ja. En, uh, nou ja, Plaudis Haarwinkel die, die heeft hier uh, uh, gezeten. En dat is ook wel leuk om te vermelden, zeker voor uh, CfM Zandvoort. Want uh, er is een bedrag van 405 euro opgehaald. Alleen maar om uh, Ruud Jansen uh, kort te knippen. Oh nee, hey, vertel! Ja, dat willen we weten, Ron. Nou ja, er werd opgeroepen van, uh, wat hebben we er voor over als uh, Ruud Jansen gaat knippen, of uh, geknipt worden. Ja. En, uh, en nou ja, daar, daar zag je Ruud Jansen niet zo zitten natuurlijk. Maar hij zei, er was op een gegeven moment een bedrag van 250 euro geboden. En hij zegt, nee, ik ga alleen maar zitten als het 400 euro is. En uh, toen werd er verder geboden, we kwamen op 405 euro. En toen moest hij wel, hè. Geweldig. Wel, ja, ja. Nou, even tussen jou en mij... Dus, uh, dus, Ru ja. dus Ruud zit er nou knapjes knap bij. Uh. <laughs> ja, en hij had gisteren mij nog geappt dat hij diverse keren de Beatles had aangevraagd... omdat er zoveel disco gedraaid werd... Maar dat hij ook al gauw 50 euro kwijt was aan verzoekjes ten, ten behoeve van Serious Request. Om toch een beetje een tegenhanger te, te, te vormen tegen alle disco's. Ja, en, en, en, ik was blij dat hij er was, want ik vind dat toch wel prettig hoor. Ik, ik hou zelf erg van disco, maar uh, de Beatles is natuurlijk geweldig. Hè? Dat, uh, en uh, ja, ruud Jans, we hebben ook een Veiling gedaan. En hebben ruud Jans ook een grote bijdrage gedaan. Want die had uh, vijf pakketten van de Ruud-Janse band uh, ter beschikking gesteld. Een uh, lp, cd en een dvd, en uh, dat heb ook flink geld opgebracht, dus dat is hartstikke leuk. Ja, helemaal leuk. En de, en de dj uh, Ron, dat was uh, Nop, 24 ja. uur lang. Hoe heeft hij het volgehouden? Ja, uh, ja nou, ik, ik, ik nog één, één moet nog één iemand vermelden. Die Diana, die heeft uh, met nagels uh, gezeten ook nog. Heb ook nog heel veel geld opgebracht. Ja, zo een keer wel aan de gang blijven, maar het, het grootste is natuurlijk uh, onze Nop. Ja. Nopie Bijnes, dat is echt geweldig. Die, uh, die heb 24 uur lang in een, in een kippenhok gestaan eigenlijk, <laughs> zo mag je het wel noemen. Het was een uh, loopgraaf waar hij in gestaan heeft. En het was geweldig, hij stond uh, omringd met allemaal LP's. En mensen die stonden te dringen om een plaatje te draaien. Ja, dat was, uh, was goed, dat was echt goed. Nou Dan dus, nou krijgen ze in het, uh, ja, ja. Ja. Ja. Hey nou het uh, glazen huis altijd van die speciale sappies. Had je die ook uh, klaargemaakt voor Nop? Nou, wij, wij, Nop en ik, hebben euh, zeg maar twintig uur aan de malt gezeten. <lacht> we hebben alle merken geprobeerd. En? Dus, euh, <lacht> nou, van Amsterdam, van, van Bavaria en Jupiler komt euh, volgens mij bij Nopi Jubilee Jupiler het beste en bij mij Bavaria. Dus ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. En hoe was Misschien gaan we nog een week, een week malt drinken, dan komen we er nog wel uit denk ik. Wel, nog even een vraagje, dus hoe was de haring? Want daar was ook een, uh, het een of ja, ander ja, mee te doen. Dat mogen we natuurlijk helemaal niet vergeten natuurlijk. Nee. Patrick uh, die kwam smiddags, uh, zo'n vier uur uh, met, uh, met uh, Mandy natuurlijk. Uh, mooi stalletje neergezet. En uh, ja, die hebben lekker haring verkocht. Dat was geweldig. En die, die zijn natuurlijk altijd fantastisch natuurlijk. Hè. Dat uh, is ongelooflijk. Nou, ja, en... dat is uh, top. Ja, ik, ik ben zo bang dat ik mensen vergeet. Nou, zie je, nou vergeet ik bijna Patrick ook van de zee Ja, dat geeft niet. We, we, en, we uh, denken mee, we denken mee. Ja, hartstikke maar We uh, Ik ook niet zo fris uh, vandaag natuurlijk. Nee. Maar nou hebben Rob en ik besloten dat jullie vanavond om negen uur uh, dicht mogen. Hoe vind je dat? Nou, dat vind ik wel lekker. <laughs> Mag ik jullie daar hartelijk voor danken? Nee, geen ja, dank. Graag gedaan. Maar uh, Ron, Ron, Nop en alle vrijwilligers die daarmee hebben gewerkt. Wat een geweldige. En nou komt hij. Nou moeten we echt tromgeroffeld hebben. Wat was ja. het bedrag? Ja, nou, nou loop ik weer even naartoe. Want uh, het is een flink bedrag. En er komt misschien nog wat bij. Maar we zijn uitgekomen op 1500... Uh, 500, 500, 1500 was het schreefbedrag. We zijn uitgekomen op 3500... 20 euro en twee cent. Jeetje. Hoeveel, zei je, Ron? 3.520 euro en 2 cent. Hé! Hey! Hey! Geweldig! Ja. Vooral die 2 centen, hè? Die twee centen, die doet het hem. <laughs> dat was het restbedrag wat, uh, wat, wat, wat, wat Ruud nog in zijn portemonnee had, waarschijnlijk. Ja. <laughs> nee, grandioos. Nou. Ja, dat is geweldig, of niet? Jongens, helemaal Super. top. Nee. Dat hadden we nooit, uh, nooit gedacht. Uh, nee. ja. En misschien komt het onder de burgemeester dat geopend heeft. Dat weet ik niet, maar... Uh, ook dat was geweldig. Die heeft, ook een, die heeft ook een schilderij gedoneerd, heb ik begrepen. Ja, ja, ja, ja, ja. Op de motorkap. Die allemaal, uh, allemaal goed. Ja, die, oh, okay. die is ook meegeschilderd. Uh, dus uh, ja, helemaal top. Helemaal top. Nou, gaat, uh, en, uh, je... ja, ik moet ook, ook niet vergeten, we zijn steunen toeverlaten in mijn zoon. Ja. Dat is natuurlijk ook 24 uh, uur op zijn poten gestaan. Hij is heel even tussenuit geweest, maar uh, ja, zonder hem had ik heb het ook niet gered natuurlijk. dan nou gaat het uh, geweldige bedrag uh, aangeboden worden aan de Series Request. Ron, wanneer gaat dat gebeuren? Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Ze gaan 18 uh, december uh, het glazen huis in. En uh, wij moeten nog even gaan kijken wanneer we willen met een leuke grote groep heen gaan... om een beetje ludiek aan te bieden. Hopelijk dat het lukt, want het is natuurlijk een gek huis daar ook. Maar uh, ja, we gaan proberen om het, uh, om het wel onder de aardig te brengen natuurlijk daar... Nou, de, lo de lokale, ja, er precies... De lokale... Er precies gaat gebeuren. Geven jullie even door. Uh... Ja, geweldig. Nou, de lokale pers heeft ook uitvoerig bij stilgestaan. en uh, nogmaals uh, een geweldig evenement en uh, ik zou zeggen uh, maak er nog een gezellige day after van met uh, alle vrijwilligers en uh, gasten. En uh, vanavond vroeg naar bed, hè? Ja, we gaan we gooien het hok om negen uh, uur dicht en dan, uh... <laughs> ja. dan. Zijn we er morgen weer fris en fruitig. Oké, okay, Ron. Hartstikke bedankt voor hey. je toelichting. En nogmaals, geweldig. We zijn er stil van. Ja. Super. Nou, jij, jij ook nog bedankt hè, voor, de, voor de, de aanvraag van Rare Eurten met Get Ready. Hè. Ja, maar... Vijf vijf je... euro ja. Oh, oh daar praat ik even doorheen, maar mijn vrouw weet nergens van. <laughs> je wordt bedankt, Ron. 5 euro, zei ik toch? Ja, ja, heel goed. Dat verstond ik ook. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Fijne dag. Bedankt. Hoi, hoi. hoi. Dankjewel, Ron. Hoi. I'm hey. een uh, disco-klassieker, waarschijnlijk wel bij de vinyljaren... of vinyljaren, bij uh, 24 uur vinyl gedraaid. You're the Wild Sherry. Zo, en daarmee is het uh, drie minuten over half drie geworden. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Hier is collega Vos. Vandaag profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied... en daardoor blijft het droog en zijn er perioden met zon. De zuidwestenwind neemt toe op de nadering van een warmtefront... behorende bij de presie, depressie Irina, ten oosten van IJsland. Naar vrij krachtig in de polder en naar krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 5 en 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en gaat het op de passage van het genoemde warmtefront enige tijd regenen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard en draait in de nacht naar west... en neemt toe, neemt dan in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 3 en 4... Morgen hebben we te maken met een front en daardoor overheerst de bewolking en valt er af en toe wat regen. De westenwind waait matig in de polder en krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er is ook een bui mogelijk. De wind waait meest matig uit het westen tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 6 en 8 graden. In de nacht naar woensdag, als ook de woensdagochtend... passeert er weer een volgende storing met regen. Maar woensdagmiddag is het, eh, is het meest droog... in het wellicht een opklaring. De zuidwesten en later westenwind waait vrij krachtig tot hard... en de temperatuur is duidelijk hoger... en stijgt naar waarde tussen de 9 en 11 graden. In de nacht naar donderdag valt er ook nog wat regen... maar donderdag overdag lijkt het droog te blijven. Wel waait het ook flink uit het westen, krachtig in de polder... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8... En de temperatuur stijgt naar een graad tot 10 tot 12 graden. Tot slot nog even de vrijdag, want dan is het bewolkt en regenachtig. Het waait weer flink, misschien wel weer een storm aan de zee. En het wordt opnieuw 10 tot 12 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is te volgen op www.meteopagina.nl. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Nou, collega Luiter gaat wandelen, speciaal voor hem, hier is wok. walk 100, 100, 100, 100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 Trap staat uh, tussen mijn net uh, 12 uh, Albert Jan. Ja, ik heb hem. De single van Sister Slash, sorry, uh, en Frankie brengt ons op uh, de divisie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn. En beginnen op de vrijdag. Dan gaan we terug inderdaad naar vrijdag. Heracles Almelo ontving thuis FC Dordrecht. Het werd een 1-1. En, en op ze de... Ja? Ja, dames gaan voor. Oh, oh op de vrijdag. <laughs> ja. Op de zaterdag werden een viertal wedstrijden gespeeld. Waaronder Nak Breda tegen SC Heerenveen. Eindstand 0 tegen 2. ADO Den Haag ontving Excelsior. Ook dat werd een gelijkspel. 2 tegen 2. En dan gaan we naar de wedstrijd Willem 2 tegen Peck Zwolle. Een 0-1 eindstand voor die wedstrijd go ahead Eagles ontvangt SC Cambuur In een spannende wedstrijd wist Cambuur aan het langste eind te trekken... door met 2-1 te winnen. En dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. Er is inmiddels één wedstrijd gespeeld. Om half één was gestarts de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht. Eindstand, daar komt hij. 3 tegen 1. En om drie uur zijn we, is begonnen PSV thuis tegen FC Twente. Als dat, de stand blijft zoals hij nu is is Ajax de nieuwe koploper. Het is momenteel 0 tegen 0. Maar ze zijn toch net begonnen? Dus ze zijn dus net begonnen. Uh, ja, ja, daarom. Okay. En we hebben een andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is. FC Groningen tegen Vitesse. Ook daar staat het op dit moment 0 tegen 0. En kwart voor vijf de klapper van de dag. Feyenoord ontvangt thuis in de Kuip AZ. En we houden de wedstrijden van de Eredivisie uiteraard voor je in de gaten hier bij CFM bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. DFM! Dfm. together. met de muziek van deze Lionel Richie. Zo aan het eind van het jaar doet deze muziek het altijd enorm goed... en ook op de radio. Nou, vandaar dat we ook weer een uh, nummer van hem draaiden. Ditmaal niet uh, bijvoorbeeld uh, deze Ons maar wel deze Love Will Conquer All, hoorde je bij CFM. Het is tijd geworden voor Sportkorts met daarin een tweetal berichten. Allereerst paardensport. Op haar 16e verjaardag heeft Winnie Moore... haar eerste door de Rabobank talentenplan gesponsorde les gehad. En niet van de eerste de beste trainer, maar van Olympisch Grand Prix-ruiter Patrick van der Meer. Het was een aardige autorit naar Naaldwijk in de spits, maar zeker de moeite waard al dus Wendy. Op verzoek van Wendy hebben ze extra aandacht gegeven aan een aantal onderdelen van haar kuur. Ook haar houding en zit op haar paard Windsor werden onder de loep genomen. Patrick is een rustige trainer en Wendy pakt het goed op. Naarmate de les voorderde ging het steeds beter en netter al dus haar vader, die Wendy overal vergezeld met negen winstpunten en 5 wedstrijden gaat Wendy binnenkort starten bij de junioren. Dan golfliefhebbers. Het KLM Open 2015. Pakt u vast pen en papier. Golfliefhebbers kunnen namelijk van donderdag 10 tot en met zondag 13 september 2015 weer hun hart ophalen. Op deze dagen wordt op de Kennemer Golf Country Club weer het KLM Open gespeeld. Namen zijn nog niet bekend, maar toernooi-directeur Daan Sloter is drukdoende een aantal topspelers naar Nederland te halen. Titelverdediger Paul Casey, die het toernooi dit jaar op zijn naam schreef... zal zeker aanwezig zijn. Dus 10 tot en met 13 september 2015 weer het KLM open... op de Kennemer Golf Country Club. Tot zover, zover sportkort. Zo is het, ja. <laughs> nou, het is toch altijd weer fijn om op de radio te zijn, hè? Op zaterdag en zondagmiddag, toch? Helemaal goed. Ja, en we zitten toch nog een beetje in de vinyl. Dus ja, ik heb er ook weer eentje meegenomen naar de studio aan de Tolweg 10A. Echt een klassieker en die hoort bij de radio. Hier is Tom Robinson en crew. En listen to the radio. Leave the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 After dark Noise and voices from the past Cross the dial from Moscow Through Cologne Interference In the night